Nielke met het NOS Journaal. In Huissen, jaar wordt vermist. De auto is aangetroffen in het water bij de Gelderse stad. De eigenaar van de auto verdween in 1998 met drie Poolse vrienden... na een avondje stappen in Arnhem. De vier zijn nooit teruggezien. De politie vermoedt dat de stoffelijke overschotten van het viertal in de auto zitten... maar onderzoek moet dat nog uitwijzen. De politie kreeg een tip van de stichting Signy Zoekhonden. Die stuiten per toeval op het vermiste voertuig bij een zoekactie in een andere zaak. De Verenigde Staten hebben de sancties versoepeld tegen de Krim... het Oekraïnse schiereiland dat vorig jaar door Rusland werd ingelijfd. Dat blijkt uit een document van het Amerikaanse ministerie van Financiën. Inwoners van de VS mogen voortaan geld sturen naar... en geld ontvangen van familieleden en vrienden op het schiereiland. Voorheen was daar toestemming voor nodig van de Amerikaanse autoriteiten. Voorwaarde is wel dat het geld een particulier doel heeft. De sancties tegen bedrijven blijven van kracht. Italië heeft een nieuwe president. In de vierde stemronde behaalde de 73-jarige Sergio Mattarella... een absolute meerderheid. Mattarella is nu lid van het Constitutioneel Gerechtshof. Hij was daarvoor twee keer minister. Hij volgt Giorgio Napolitano op, die er na negen jaar mee stopt. Mattarella was ook de keuze van premier Renzi. Tini Cox staat op nummer één van de SP-lijst... voor de Eerste Kamerverkiezingen. Hij werd unaniem gekozen tijdens de partijraad van de SP in Amersfoort... Cox was jarenlang partijsecretaris van de SP. Hij zit sinds 2003 in de Eerste Kamer. Wilrenser Marianne Vos heeft op het WK veldrijden in de Tsjechische stad Tabor de bronzen medaille gewonnen. Vos was de titelhoudster. Hij reed met een blessure. De wereldtitel ging naar de Française Pauline prévost ferrand Het zilver was voor de Belgische Sanne Kant. Het weer dan nog. In de kustprovincies valt hier en daar een bui, mogelijk met natte sneeuw. Komende nacht vriest het licht. In het zuidwesten kan er wat regen of natte sneeuw vallen. Morgen, vooral in het zuiden, winters neerslag. Dan wordt het 3 tot 6 graden. Dit was het ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Woerden en Bodegraven 7 kilometer file. Er is een spoedreparatie aan de vangrail. De linker rijstrook is dicht.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 Terug bij CFM, de zielwaterjaren 80 van King. Dat was Love and Pride. Het derde uur van dit programma zoveel op zaterdag... met daarin de volgende onderwerpen. Uiteraard rond de klok van half vijf luisteraars... het dier van de week. We hebben deze week een, een poes in de aanbieding... en wel toeter. Het gedicht van van het... Toeter, Toeter, Toeter, Toeter. Dat is namelijk ook niet verzonnen, maar nee. het is een, prachtig, een prachtige poes. Uh, rond de klok van kwart voor vijf het gedicht van het jaar. CFM 25 jaar jong... Dus liefhebbers van het gedicht uh, kwart voor vijf komt hij voorbij. je hem 25 jaar jong. Uh, kwart over vier hebben we tijd voor uh, de Pit Report. Zoals standaard ook in ons programma en in het de derde uur. En uh, daarna gaan we natuurlijk ook nog even schakelen met John Lemmens... voor het eind van de wedstrijd. SV Zandvoort tegen VEW. Want die verlieten wij de laatste keer met een 1-0 voorsprong voor SV Zandvoort. Het is geen 11 tegen 11, maar 10 tegen 10. En uh, kijken hoe de tweede helft verlopen is. En dat allemaal uh, rond de klok van 20 over vier. Uh, verder hebben we natuurlijk uh, nog veel muziek. En uh, wellicht Zandvoorts nieuws in het kort. En wellicht ook nog wat nieuws over onze 25 uur uitzending. We gaan het horen. Eerst meer muziek. Hier is uh, Lorene en Euphoria. Why, why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 No mm -hmm. Van de CFM aan de tolweg Tina. Hè? voetjes van de vloer, hartstikke nee. We de de Everneur en Fate Outlines. En daarmee werd het uh, kwart over vier. Tijd voor onze Pit Report. CFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. Ja, want onder meer de Formule 1 is uh, nog niet van start gegaan. Dat gaat volgens mij 15 uh, maart geschieden. Maar er is wel het een en ander te melden over uh, zeg maar de autoracers Albert Jan. Ja, want Ferrari heeft uh, zijn Formule 1 auto gepresenteerd. Ferrari heeft gisteren de wagen gepresenteerd waarin de nieuwe aankoop Sebastian Vettel komend seizoen mag rijden. De SF15-T wordt zondag aanstaande voor het eerst getest in het Zuid-Spaanse Gerest de la Frontera. Maar gisteren was er een filmpje op de website al getoond aan het publiek. De auto is als gebruikelijk overwegend rood met dit keer enkele zwarte vlakken aan de zijkant en de achterkant. Scuderia Ferrari rijdt in seizoen 2015 met de 27-jarige Duitser Vettel en de 35-jarige Finn Kimi Raikkonen. Vettel is viervoudig wereldkampioen en kwam na afloop van seizoen 2014 over van Red Bull. Raikkonen reed van 2007 tot 2009 drie jaar voor Ferrari en keert nu terug. De wereldkampioen van 2007 komt over van Lotus. Het Formule 1 seizoen, zoals gezegd, Rob is juist, begint op 15 maart in het Australische Melbourne. Force India slaat de eerste testraces over. Formule 1-renstal Force India slaat de eerste testraces voorafgaande aan het nieuwe seizoen over. De Indiase renstal heeft de bolides voor 2015 nog niet gereed, meldde het team afgelopen woensdag. De teams testen vanaf komende zondag vier dagen lang op het circuit van het Spaanse Geret. En dan nieuws over Verstappen junior. Toro Rosso uh, onthult vandaag in het Spaanse Gires de bolide... waarmee Max Verstappen in het nieuwe Formule 1 seizoen op jacht gaat naar de punten. Het geluid van de motor is hetzelfde als vorig jaar... maar de STR10 ziet er wel veel beter uit dan de 2014-auto, concludeerde Verstappen. Na twa twaalf testrondjes op het Italiaanse Misano-circuit. De zoon van Jos Verstappen is inmiddels op weg naar Spanje voor de officiële presentatie. We zijn de dag voorzichtig begonnen om te controleren of alles naar behoren werkte. Gelukkig traden er amper problemen op. Het belangrijkste was dat de auto goed functioneerde. Het lange wachten om een paar rondjes te kunnen rijden was het waard. Het waren waardevolle rondes. Nogmaals, de presentatie van de auto van Verstappen is vandaag om vijf uur in Gerets. Ik ben heel benieuwd hoe die eruit ziet. Ik ook. Zeker, nou, we gaan het meemaken. CFM 25 jaar. 25 jaar geleden klonk het als volgt. Ieder, Ieder. etmaal weer vanuit Zandvoort. Ieder, Ieder. Ieder. Ieder. etmaal meer voor de Westkust. CFM. 24 december 1990, de eerste uitzending van CFM. Hier uh, vanuit uh, Zandvoort. Nog geen uh, CFM Zandvoort toen trouwens, maar C107. Dat was de werknaam van ons van de stichting Zandvoortse Omroeporganisatie. Plaat uit die tijd is deze van Snap en ops He? Uit die begintijd van CFM, hoorde je snap en C-opstap, up, zapsite your head. Ja, nog zo'n uh, gave houden we nu. Daar hebben we gewoon even zin in. De single van de Tramps: hier is de Disco Classics Party. dat was de discoparty van de Tramps. Ja, voor het eh, nou, bijna slot van eh, de wedstrijd FSS voor tegen V1W... schakelen we weer over naar Duitsersveld. Daar is John Lemmers aanwezig bij die wedstrijd. John, nog uh, nieuwe ontwikkelingen? Ja, hij staat inmiddels te tellen op vier en van huh? v <hijen> Oh, kijk, daar houden wij van. Ja, wij ook hier en uh, waar twee... Uh... Nou, het eerste openingdoelpunt was van Patrick Koper, de verdediger. Daarna maakte 2 en 3-0 Kevin van der Zijssel. En 4-0 werd een, van de schoenen van uh, Willy Visser. Waar beide, of bij drie doelpunten, zeker op Nijsselberg heel veel uh, inbrenging had. Uh, van drie was hij zeg maar, de assist van hem. En uh, ja, de wedstrijd is gespeeld. Uh, VW heeft niks meer te zeggen. Uh, 5-0 hangt ook nog in de lucht. En uh, die was er ook net bijna, maar het is... Uh, het is voornamelijk uh, ja, lekker uit voetballen. En uh, VW, VW heeft uh, het opgegeven dat er nog maar uh, iets kan gebeuren. Dus die, uh, ja, die is vandaag, vanaf vandaag uh, koploper in zijn uh, klasse. Nou, dat, is, uh, dat is heel lang geleden geweest dat wij uh, koploper zijn geweest. En, en dat is natuurlijk een hele prettige bijkomstigheid. Wij zijn ook uh, bovenste en uh, eerste in de tweede periode. En dat betekent ja, dat wij sowieso na-competitie steunen. Nou, is... klasse. Periode kampioen, geweldig. Ja, uh, we, uh, we kunnen nog uh, uh, niet meer ingehaald worden door anderen. Ook al, we, al winnen ze die andere wedstrijden. Dus uh, nee, Santos staat er goed voor. staat goed de voetballer. En uh, nou, misschien maak je... Graag... Nee. Haha, dat is een penalty voor Santos, maar dat was hier ver van dat. <lacht> Uh, maar goed, je kan het uh, proberen bij deze scheidschrift. Maar die is uh, niet zo gauw uh, weggevend van vrije trappen en gele kaarten. Ook niet. twee keer rood, terecht twee keer rood. Er is geen discussie over. En uh, dus 10-10. We staan nu in het zaal. Tien man verantwoord tegen tien man van T&W. Uh, en uh, 4-0. Jorrit, uh, Jorrit probeert de goal tot het eind schoon te houden. En, uh, en dat hopen wij ook gewoon. Want winnen en uh, verliezen kunnen we hier gewoon niet meer vandaag. Dat, dat is zeker... En dit is natuurlijk een heerlijke overwinning. Het wetende dat alle tegenstanders niet gespeeld hebben. en zelf wint. ja, die moeten zij toch maar eens eerst nog weer in gaan halen en binnen. Zo, Sean. En uh, wij weten voldoende een uh, mooie overwinning voor SV Zandvoort vandaag. Ja, ja. ja. Oké. Okay. Nou, fijn. En uh, wie weet spreken we elkaar volgende week weer. Op, uh, bij de volgende wedstrijd. Jazeker. Oké, okay, doen we zeker, uh, Sean. Dankjewel voor je bijdrage vandaag. En een heel fijn weekend. En Tot. Uh, tot volgende week, daar speelt Salford uit, hè, neem ik aan. Ja, volgende week spelen uit. En zowel tweede als de eerste spelen volgende week allebei uit. Oké, okay, dankjewel Sean Lemmers vanaf Duintjesveld. Een mooie overwinning dus voor SV Salford 4-0 staat er op dit moment. En jij ja, in ieder geval wist hè voor uh, het team uit Zalvoort.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 Ja, heeft hij toch, toch opgehangen, hè? Ja, en nou, daar zeg jij dan... maar 5-0. 5-0. Nigel Berg. Okay. Berg. SV Zalvoort 5-0 dus. Heel goed. <mogelijk>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 En dan komt hij een keer langs even vanavond bij Raadje Plaatje. Gentlemen. Dat is uh, Justin Timberlake met C&R. Ja, dat weet toch iedereen. <laughs> het is uh, vier minuten overal vijf. We gaan hem doen. Het uh, nieuwe dier van de week. En We zijn niet betoeterd, maar het gaat wel over toeter. <laughs> toeter uh, is uh, afgestaan omdat ze onzindelijk was. De oorzaak hiervan bleek een grote, een grote blaassteen te zijn. Inmiddels is de steen verwijderd en is ze gewoon weer zindelijk. Toeter is een vriendelijke dame die eh, niet veel drukte om zich heen wil. Na andere katten is ze sociaal, maar een huis zonder soortgenootjes heeft wel haar voorkeur. Toeter eet rauwe voeding en leeft hier helemaal van op. Ze wil dan ook graag wonen bij mensen die haar dit ook gaan geven. Toeter is vooral heel lief, vriendelijk en een echte schootkat. Wel is ze iets te dik, maar daar wordt aan gewerkt. En waar verblijft Toeter? Toeter verblijft momenteel in Dierenhuis Kermeland, Keesomstraat 5. Geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 uur s morgens tot 4 uur s middags. En telefonisch bereikbaar op 571-3888. 571, -3888, 571 -3888. Of kijk ook even op de website wwwdierentehuis Want ook Toeter verdient een thuis. En uiteraard als je Toeter wilt zien dan kan je al kijken of uh, op de app van uh, CFM... ...te downloaden in de Play Store en de App Store... ...laatste nieuwtjes uit Sonfort, de evenementen... ...en natuurlijk ook live luisteren naar CFM. En als je live luistert, hoor je nu Craig David... ...He is walking away. Mm.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 de, de Counting Stars, de singer van One Republic bij CFM. Ja, ook weer een uh, makkelijke natuurlijk hè, voor uh, Raadje Plaatje vanavond. Ja, daar zijn wij helemaal niet bang voor. Maar even wat anders. Geen raadje, plaatje, maar wel het golfnieuws bij CFM. Ja, we hebben het dan over Joost Luiten. Het zal wel weer even wennen zijn. Met mijn deelname aan het Dubai Desert Classic dit weekend... speel ik sinds ruim anderhalve maand weer eens een toernooi. Zo'n lange winterbreak heb ik eigenlijk nog nooit gehad. Dat heeft te maken met verschillende redenen. Ten eerste heb ik gekozen voor een heel andere seizoensindeling... dan de afgelopen jaren. Ik heb eigenlijk alles om de grote toernooien heen gepland. De majors dus en de World Golf Championships. Daar speelde de absolute wereldtop, en in die evenementen wil ik meedoen om de prijzen. En wanneer dat lukt, haal ik waarschijnlijk ook mijn tweede doel dit jaar... een plek bij de beste twintig van de wereld. De tweede reden van mijn lange break... Is, heeft simpelweg te maken met mijn situatie thuis. Mijn vriendin uh, kon in december geen vrij krijgen... vandaar dat we in januari op vakantie zijn gegaan naar Thailand. Normaal zou ik twee weken geleden in Abu Dhabi begonnen zijn... Maar even eruit met mijn vriendin vond ik belangrijker. En het is geen ramp dat ik dat uh, uh, heb gedaan. En uh, ik, de, de stand na drie dagen tijdens het Dubai Desert Classic... is uh, dat McGilroy op min 20 staat na drie dagen. En Joost Luiten een gedeeld 26 e plaats heeft met een score van min 8. We gaan Luiten dit jaar natuurlijk uitgebreid volgen. Zeker tijdens de majors en het golf uh, championships. U hoort daar meer van. We wow, houden het in de gaten, het golfnieuws bij CFM. Jawel, nou, we gaan nog even swingen zo voor het gedicht van het jaar van CFM. 25 jaar jong zijn wij dit jaar. En het gaan we 7 februari met de receptie natuurlijk inwijden bij CFM. dat waren de Pointer Sisters met I'm So Excited. Het is tijd voor het gedicht van het jaar bij CFM. CFM 25 jaar jong. 25 jaar jong. Wat ooit 25 jaar geleden begon. Uitgegroeid tot een professionele radio- en tv-station...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 up-to-date en veel beat, u weet niet wat je hoort en ziet. Het gedicht van het jaar bij CFM. CFM, 25 jaar jong. 25 jaar geleden, op 9 februari 1990, werd de stichting ingeschreven. En op 24 december 1990 de allereerste uitzending op 106.9 FM. En dat is 25 jaar zo gebleven. En daar zijn we enorm trots op. Nou, we gaan een uh, plaatje draaien van Bloem. Hier is even aan mijn moeder vragen. Zandvoort 107, hier FM. Blonde haren, blauwe oor.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 dat is toch de tijd, Je kunt het ook aan mij kwijt. Heerlijke nederpop op de zaterdagmiddag. Zo even voor vijf uur. Jodin de heel van Bloem en even aan mijn moeder vragen. Ja, 1990 begon het dus voor CFM. Dat betekent dat we nog even teruggaan naar uh, de jaren negentig qua muziek, albert -Jan. Ja, het is een verzoekje, hè? Ja, klopt. En dat, dat, dat, uh, dat ga je een zoekje gelijk even. Nou, speciaal voor Maurice. Hier is de single van Robert Miles en Children. Houd de heer hoog, hè, de uh, Mo, met CFM. Jawel, albert gaan we doen, hè? <laughs> 1996 was dit het beste nummer van Europa. Jawel. We hoorde de ziel van Robert Maals en uh, Children. En over de beste nummers van Europa gesproken. Zie van 25 uur live. En uh, ja, de beste 25 van Europa. We gaan ze ook horen in die uitzending. Ja, uh, luisteraars. Die 25 uur live uitzending. Die begint trouwens vrijdag op 6 februari om 4 uur. En onze collega Maurice Mulder is om 6 uur die avond aan de beurt. En dat dus tot 9 uur. Met een speciale Euro Breakdown. Met de beste 25 nummers uit 25 jaar. Euro Breakdown. Dus liefhebbers van die muziek. Stel, stem dan af om 6 uur volgende week vrijdag tot 9 uur. En luister naar Maurice Mulder. En trouwens, dit nummer komt er ook op voor. Children van Robert Miles. Ja, was... 96. Niet voorzeggen, Rob. Ja. Ik heb het hier op een lijstje staan. 1996. Oh. Wist je dat? Ja, dan zit ja. ik net te vertellen. Dus, ja. Vandaar dat ik het weet. Goed, anders had ik het nooit geweten. hoor. Speciale Euro Breakdown volgende week vrijdag... <laughs> tijdens de 25 uur live-uitzending van C.F.M. Wordt van helemaal 6 gezellig. 6 tot 9. Wordt heel gezellig. Dus vanaf 4 uh, uur, s middags, 25 uur live radio. En dan tussen 2 en 5 hey, op de zaterdagmiddag... dan zijn wij daar uh, vanaf Talassa... Wij zijn er vanaf Thalassa en dan hebben wij een speciale uitzending. In het eerste uur hebben we een uitgebreid interview met de gastheer Huig Molenaar. Het tweede uur gaan we een rondje sport doen. ZFM 25 jaar sport. En dan schuiven we aan Joop van Nes, uh, Willem, Willem van Densen en uh, Lena van der Haak. Want er zijn natuurlijk diverse sportevenementen. We gaan over het circuit praten. We gaan over KLM open praten. We gaan over voetbal praten. En het laatste uur gaan we met een viertal uh, ex en huidige voorzitter... gaan we rond de standtafel zitten en dan gaan we eens even 25 jaar CFM belichten. Maar dan vanuit een organisatorisch oogpunt. Zo, dat zeg je heel mooi. Ja, uit mijn hoofd. Anders... En morgen uh, Sanford op zondag, dan gepresenteerd door Andor Sambergen. Hele fijne zaterdagavond en graag tot volgende week. Zie je 25 jaar. Tot dan, Dag. tot dan, groetjes. Doei, doei. on give a